Door de klimaatactie op de A12 liep het verkeer rond Den Haag compleet vast, meldt de AWB. Om half vijf was de A12 weer vrij. Bij een grote rit voor wielentoeristen in Vlaanderen is een Nederlander overleden. Hij werd onwel op de Taaienberg. Bij een andere beklimming overleed een Fransman. Een derde wielrenner werd ook onwel, maar kon worden gereanimeerd. Aan de rit deden bijna 15.000 mensen mee op het parcours... waar morgen de Ronde van Vlaanderen wordt verreden. De overgrote deel van de deelnemers kwam uit Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. In de in Ridderkerk heeft brand gewoed. Een stuk van 100 bij 100 meter ging in vlammen op. De veiligheidsregio denkt dat de brand is aangestoken. Dat gebeurde daar al eerder. De laatste tijd zijn er in Nederland geregeld natuurbranden. Het heeft al weken niet geregend. Harmen Siezen is overleden. Hij werkte vanaf 1969 voor de NOS... en groeide uit tot een van de bekendste journaalpresentatoren...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 Jij mijn zinnen af. Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit. Ge was hij dan, Yves Beerense en Emma Heeses en alleen met jou en ik zou zeggen welkom uh, in de tweede uur van Entertainer for You. Tot uh, klokjes van zeven uur ben ik bij u met de lekkerste hits en de lekkerste muziek natuurlijk. En uh, ja, eerste uur hadden we natuurlijk uh, Mick Herden hier in de studio. En uh, ja, Mick, ik zou zeggen een hele een goede terugreis en uh, veel succes vanavond. We gaan terug uh, naar... Uh, Nice official en, uh, uh, vanuit de kerk en naar de kroeg. En zo straks gaan we natuurlijk uh, nog even wat uh, mensen bellen. En uh, ik zou zeggen, blijf lekker bij. Op 206.9 db plus 9a. En natuurlijk via internet over het hele beeld. Het is zaterdagavond, We vliegen er weer uit. En denken niet dan morgen als de kerkklok weer luidt. Dat is er rond een uur of tien. Maar zullen ons dan nog niet zien? Voor het eerst een dolle avond met volop feestmuziek. En ik denk dat er zeker mee op zalen mooie niet pas morgen rond een uur of vier. al denken wij, wat doen we hier? Maar als het adem dan weer klinkt dan zetten wij de spreek. Dus kwam ons achterna, alleen, alleen, alleen, allee, yeah. Zo wordt het elke zondag, ook altijd weer een feest Je zult het niet geloven, de pastoor die alleen, het meest alleen, zegt dit kan geen zonde zijn God, die schiep zelf rode wijn. Hij geeft ons ook een rondje uit de collecte zakken, Maar altijd met de zegen, dat stelt hem op zijn gemak. Omdat er boven niemand keek, boven niemand keek. zo gaat het bijna elke week. Maar als het Amen dan weer klinkt, dan zetten wij. We slaan nog even snel een kruis Maar gaan nog langer niet naar huis En dan in één keer voor het raam Zien we meneer pastora staan Had ook zin de feestje Dus kwam ons achteraan Dat was hij dan vanuit de kerk naar de kroeg. of Visser en ja, we gaan verder met Mie Corazon van Mario Eddy. Ik zou zeggen, blijf erbij tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for you. En ja, we gaan zo bellen eventjes trouwens met Leo Nordel natuurlijk. Hier hoor je ze allemaal. Allemaal. De voor niets waarvoor je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. All lame hits. Wow. <laughs> yow, yow, yow, yow, yow, hits wow Entertainment for you Lekkere zomerse klanken, Mikorasson en uh, Mario Eddy. Ja, lekker hoor. Hierbij ZWM uh, Entertainer 1 of van 7 uur. En uh, ja, dat allemaal vanaf de tolweg, Tina, in uh, Zandvoort. En uh, ja, we gaan uh, een lekkere, lekkere plaat draaien. Ja, is getiteld Goedemorgen. En dat gezongen door uh, Pierre van Dam. Hier, hier hoor je ze Allemaal. Allemaal. Dit is waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. En blijf er lekker bij, hè? want uh, we gaan eventjes bellen met uh, Leonardo over zijn nieuwe single. Ik wil de hele dag met jou op stap. Maar eerst goeiemorgen. Pierre van dan. Dat je dan Pierre van Dom en morgen en uh, ja, ik zou zeggen, uh, goedenavond uh, Leo. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Jij zit lekker in de auto. Goedenavond. Ja ja. ja. ja, lekker zonnetje erbij. Ja, Het is, ja, een, het is toch heerlijk door. weer, hè? Ja. Gelukkig wel. Ja, ik bedoel, we mogen niet klagen, zo het voorjaar begonnen is. Nee, ik zie niet dit dit omdat ik de regeldruppers op het raampje zie vallen. <laughs> groot gelijk. Ah. Nou, nou nog iets warmer dan, uh, ja, heerlijk. Hey, jouw uh, nieuwe single? Ja. Ik wil de hele nacht met jou op stap. Ja, waar gaan we naartoe? Ja, uh, zeg het maar, Rembrandt Plein. <laughs> <laughs> hey, maar, uh, ja, ja. Hij is een heerlijke single door het Haasjes Team geschreven. Ja. En uh, Marvin Juman, en heeft ze eigenlijk helemaal uh, ja, uit zijn comfortzone laten gaan, natuurlijk, omdat hij normaal met de accordionen werkt. Ja, ja. En hier zit dus een keer geen accordeon in. Nee, en het is al in Amsterdam afgespeeld, hè? Ja, we hebben het op het hebben we het opgenomen. En uh, ja, zijn we de kroegjes ingedogen. En hebben we uh, lekkere shotjes gemaakt met uh, ja. Ron Smit. Ja, tante, tante, tante Roos en uh, de Jantjes. Ja, en, uh... ja Tante Roosje, Piekertan uh, ja. zijn hier. Uh, we hebben gewoon een toch gehouden. In de tijd van anderhalf uur stond hij erop. Nou, lekker. Ja, ik bedoel... Uh, uh, ja, het is daar niet moeilijk te vinden, <laughs> Leo. Nee, de, als je de, ge, ge, de gezelligheid dan zien, dan uh, kun je daar terecht, hè? Dus. Ja, ja, nog, uh, gelukkig nog wel. Ja, Weet dat je. is niet overal meer natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Ja, en, en Amsterdam, ja. Weet je, het gaat een klein beetje teruglopen allemaal, hè. Ja, inderdaad. En uh, weet je, het, het wordt allemaal steeds lastiger als je tegenwoordig op, op straat loopt en je kijkt alleen al verkeerd naar andere mensen. Dan uh, ja. moet je kijken dat je niet wat achter je rug gebeurt ofzo. Ja. In Amsterdam heb je dat nog niet? Nee, dat is, uh, nou ja, <laughs> laatste keer natuurlijk, maar goed, dat was een uitzondering denk ik. Oh, je bedoelt die man die is eigenlijk in de brandstak? Nee, die, die uh, op, op de minste instak, vijf man. Oh ja, die ook, ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Je hebt natuurlijk altijd gekken erbij, maar niet in heel Nederland. Ja, nee, nee gelukkig niet. Nee, nee normaal gesproken ja, is het altijd wel uh, een gezellige stad om uh, zeker uh, even een die uh, een te halen. Juist, ik ja? een beetje... En als je dit nummer aanzet, dan is het gelijk gezelligheid. Dat ja. heb je zelf ook gehoord, denk ik. Ja, zeker, zeker, zeker. Hé, hey, maar uh, eventjes, uh, wat, ik, ik las van de week wat... Uh, uh, jouw kinderen waren betrokken bij een ongeluk of zo? Wat zeg je? Was, uh, waren mensen betrokken bij een ongeluk of zo? Ja. Ja, mijn dochter had een autoongeluk gehad, ja, die zat midden in een kettingbotsing en, uh, ja, en tegenwoordig met die elektrische auto's, als er iets voor hen gebeurt, dan staat het gelijk klem. Ja. En uh, ja, dan als een domino stenen gingen ze allemaal op de A-vinger op elkaar. Ah, oké. Okay. Ja, ik Maar denk, uh... gelukkig niks persoonlijk. Ah, gelukkig maar. Eh, want, ja, uh, ik, bedoel, maar... Uh, ik bedoel, we kennen het ongeluk van jou. Ja. ja, dat is alweer inmiddels alweer weer een poosje geleden. Alweer een tijd geleden, ja. Ja. Maar goed, uh, daar ben je ook gelukkig uh, uh, ja, goed, uh, goed redelijk van hersteld natuurlijk. We ja. zijn we gewoon hersteld en uh, ja, we zijn weer vol, het gaan met het hele land weer in met allerlei ja. feesten en bezienswaardigheden. En de, daarom dachten we ook, we gaan er weer een nieuwe singel tegenaan gooien. Zo is het. Even de, de, de positiviteit opzoeken, zeg maar. Ja. Toch, ja. Ik bedoel, negatieve <laughs> shit hebben we ongenoeg. Ja, heb je helemaal gelijk in. Ja. Hé, hey, en uh, uh, ja, jouw kennende, uh, ben, je al, uh, ben je al weer met wat nieuws bezig? Nou, ik moet er net tegenaan lopen als ik iets voorbij zie komen en ik vind het leuk. Weet je, ik doe alleen nog dingen die ik leuk vind. Ik ga geen dingen weer, uh, meer doen waar ik niet 100% achter sta. Dus ik doe alleen dingen die ik leuk vind. En dan, uh, als ik iets voorbij zie komen. dan zeg ik tegen hem dat en dat gaan we doen, opnemen. en dan, uh, dan brengen we het uit. Dus ik kan nog niet van tevoren zeggen. of we binnen een bepaald tijdbestek iets, uh, iets anders nee, hebben. Het kan zomaar zijn dat jij over twee maanden zegt: van, zo, hier heb je weer een nieuwe hit. Juist. Een zomerhit ja. en, uh, en we knallen erin. Ja. ja. Nou, dan gaan we sowieso daarop wachten. Helemaal goed. Hier je met je luisteraars zit met een nieuwe single. Ja, graag. Uh, ja, ik, ik, ik draai hem graag natuurlijk. Voor je. Ja, en uh, maar... Ja, ik hoop dat het een, een knijter wordt. Het is dus afwachten, hè? Want het is natuurlijk een hele volgrijver wat je allemaal ziet tegenwoordig uh, met de muziek. Ja. Dus uh, je moet altijd maar afwachten hoe het loopt. Ja, je wordt... Uh, ja, nou ja, laat ik zeggen, ik word sowieso overspoeld uh, met, uh, uh, ja... Allemaal muziek ja. natuurlijk. Ja, maar jij krijgt van alles op je bureau. Goeie, slechte. En, en dan oh jee. Ben jij gaan denken, wat moet ik daarmee? Nou jee, ja. zelfs nog slechter dan slechter, Leo. Ja, dat geloof ik. Ja, als je, als je ziet wat ze tegenwoordig opnemen, dan denk je, wel een schande. Maar goed, kijk je in de kaart soms, hè? Ja, ja, ja dat is zo. Ja. Maar goed, uh, ik draai ze dan niet. Alleen de jouwe draai ik wel. Helemaal goed. En dat gaat als jij hem aankondigt, dan ga ik hem inzetten. Oké, okay, lieve luisteraars. Hier is mijn nieuwe single van Leonardel. Ik wil de hele nacht met jou op stap. <tie> dat gaan we Gaatjes. doen, Leo. Dank je wel en veel succes vanavond. Ja, jongen. Fijne avond. Dank je. Hoi, hoi. Ja, als je ja. Strijke NPA Ik wil de hele nacht Ik wil de hele nacht Met jou bestaan Want als ik jou zie Word ik vrolijk schat Ik weet een bar niet zo blijft Ja, dat was je dan. Leonardo en ik wilde de hele nacht met jou op stap. En uh, ja, wat een heerlijk nummer is dat. En uh, ze, ja, de clip is zeker de, de moeite waard om, uh, om te kijken op YouTube. Leuk en gezellige clip. Leonardo en ik wil de hele nacht met jou op stap. En we gaan naar uh, Rotterdam. want Die vraagt een plaatje aan. Oftewel een webje uit Rotterdam. Die vraagt een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren. En uh, ja, moest wezen Michael Omen en uh, zeg me maar... Nou, hier is hij dan hoor. Nou, lekker de platen, alles aan de kant. En uh, even wegdijnen. Zo in elkaars armen. Dan kom ik zo weer bij je terug. Het begon zo mooi in het begin. Liepen samen zo het hoofdstuk in. Maar het was een sprookje, niet normaal.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 Zegt waar, iets uit te leggen. We willen niets meer over zeggen. Het is nu beter om ieders zijn eigen weg te gaan. Dus zeg maar, het is voor wat je zelf had, Is jij iemand die past bij jou? Die de liefde dag geeft, die je mist. Alles gegeven, ik gaf jou mijn hele leven. Maar dat alles is voorbij. Het geleden valt niet uit de wieg.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 Los is voor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 Baila, baila, no quiero siempre cantar eh Cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila mi, esta rumba taita. Siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré Esta rumba lo que yo siempre Dat ik nooit kan stoppen. Als ik dolore cuando se de amore, cuando se quema in de su vela, quando ik in de war se als in Cuando se encienda la Cuando se enbala su vela Cuando se enbala todo rey Baila baila baila Baila baila baila Oh, dat was een stukje van uh, Melissa Smulda En uh, ze had het over duizend uh, kussen. En aan de telefoon hebben we Mike Reeta. Ja, goed. ja, goedenavond. Ja, Jazeker. Ja, Hé, <laughs> hey, hoe is het met je? Ja, goed. Lekker druk, maar met allemaal goede dingen. Dus dat is alleen maar goed. Oké, okay, lekker positief dus. Ja, zeker weten. Heerlijk. Hé, hey, um, ja. jij hebt een uh, single uitgebracht. Muziek is de taal. Klopt. Ja, en, en, ja. en, en hoe, waar komen die wijze woorden vandaan? Ja, nou ja, vanuit mij. Mag ik dat gewoon zeggen? Ja. <lacht> ja natuurlijk mag ja. je dat zeggen? Ja, ja. ja die wijze woorden noemt. Nee, want ik heb het zelf geschreven. Ik schrijf eigenlijk de meeste, veel van mijn liedjes zelf. Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen. Uh, ik heb deze samen met de uh, hand ouders uiteindelijk geproduceerd en geschreven. Ja. En uh, is eigenlijk een beetje ontstaan omdat ik me realiseerde dat ik dat het me... ...verbaasd, is dat goed wordt. Ja, ik denk het wel. Hoe verdeeld de wereld kan zijn op het moment... ...en hoe wij als mensen zo ver uit elkaar kunnen staan... ...maar ondertussen kunnen we elkaar in muziek altijd vinden. Want iedereen houdt wel van een soort muziek... ...en bij iedere gelegenheid waar ik ook kom... ...zie ik dat muziek dan de mensen toch verbindt. Uh, als je ergens gaat optreden... ...dat je aan het begin van de avond de zaal en kijkt... ...dan zie je allemaal groepjes... Ik speel natuurlijk ook heel veel op bruiloften en dat soort dingen. Ja, ja, ja. En dan zie je allemaal iedereen aan een tafeltje staan. En dan is de muziek even bezig. En dan is het één grote groep die gewoon feestmaakt met elkaar. Ja. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dus daar kwam het een beetje vandaan. Ja, wat het, ja net wat je zegt. Eh, maar ja, door, die, door die verdeeldheid eigenlijk. Eh, soms merk je dat ook wel in de muziek, hoor. Ja, nee. Ik, ik, ik bedoel... Eh, ik, ik, ik, ik heb zelf eh, ja, toch wel flink wat... Eh, Concerten mogen bijstaan. En ja. Uh, ja, dan zie je toch wel uh, als ze. Ze zeggen wel eens dat ze drank is in de man, is de wijsheid in de kant, maar. Ja, dat <laughs> nou, is helemaal waar. Ja, dat ja. gezegd, zij waar, ja. Nee, dat klopt ook, Dat klopt ook wel weer hoor. Nee, maar zeker weten alleen. Ik, ik blijf een bijzondere gegeven vinden. dat we muziek allemaal begrijpen. en dat muziek soms die dingen kan vertellen. die we met woorden misschien moeilijk kunnen raken. Ja. En dat is heel bijzonder. En dat is van ons allemaal. en dat moeten we het vooral delen met elkaar. Dus, ja. uh, daar is dit liedje voor. Ja, dat, uh, dat vind ik ook. Ja, uh, muziek is, uh, ja, het, het is, het is een vermaak. Ja, nou dat. En is en... ook een middel om iets te vertellen. Of, ik had helaas ook een uitvaart, want die horen ook bij het leven. Ja. Uh, bij een meneer die ik alleen maar in zijn laatste jaren heb gekend. En niet zo heel goed in zijn jonge jaren. Maar door de muziek die ze draaide kreeg ik gewoon een heel mooi beeld van wie deze man is geweest. En dat vond ik heel bijzonder, want ik had zoiets van ja, dat is dan toch weer die muziek die dat doet. Ja, en dat ja. Is prachtig. Ja, maar dat is ook een beetje natuurlijk, daar kun je dan ook een beetje je eigen gevoel in leggen. Ja, zeker. Weet je, en dat is, uh, ja, dat, dat is wat voor de, voor de hoop mensen niet bekend is natuurlijk. Uh, dat, ja. dat de, de artiest zeg maar zelf ook, uh, toch wel vaak uh, ja, mooie ballads en zo uitbrengen. Ja, of, of in ieder geval, ja, ik hoor een telefoontje op de achtergrond. Ja, ik zit hier in de drukte, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja. <laughs> nee, maar dan... dan, dan uh, wat, even kijken, ik, was, ik ben uh, eventjes... Uh, waar had ik het over? Ja, ja van je ja, apropos door mijn te door de telefoon hier begon te denken. Nee, wat je zei over artiesten die inderdaad uh, van alles kunnen vertellen. En, en door hun muziek. Ja, ja, ja inderdaad, dat, uh, dat door he, de meeste artiesten toch hun gevoel daarin kunnen leggen. Ja, dat hoop ik en... tenminste altijd. Weet je, Dat is het nou net. En daarom vind ik het zo, uh, zo belangrijk... dat juist de muziek voor ons spreekt. Want kijk, tegenwoordig is het natuurlijk zo... zal ik het maar gewoon zeggen... en dan heb ik het maar weer gedaan. Je bent meer bijzonder als je niet zingt... dan wanneer je wel zingt tegenwoordig. Het is gewoon zo. Ja. Uh, iedereen wil zingen en iedereen wil op het podium staan. En dat mag, want het is voor ons allemaal... Maar ik vind wel, als je daar gaat staan, alsjeblieft, vertel dan ook iets. En dat doe niet de zoveelste cover die al 86.000 keer kapot gezongen is. Ja, kom ja, dan ja. ook met iets. Kom dan ook met iets wat jij wilt vertellen. En vertel dan, doe dat ook met jouw geluid. En laat mensen ook weten: van nou, dit is mijn boodschap. Ja, Want dat, dat is waar zingen voor mij voor is. Kijk, we willen ook allemaal feest maken en dat is ook prima. Is ook helemaal niks mis mee. Dat hoort er zeker bij. Nee, ja, tuurlijk. Um, maar dat mag ook wel wat meer gebeuren: dat mensen gewoon of wees creatiever gaan schrijven. Of zoek een goede zoonwijker. Want die zijn er een hele hoop. Ja. Vinden, namelijk. ja. Nou ja, nou weet, nou weet ik. Ik bedoel, de verdeeldheid hier in Nederland is heel erg groot. Vergeleken ja. bij andere landen. Klopt. Ja, en uh, ja. Ik, ik hoop dat eens een keertje een ommekeer krijgt, zeg maar. En dat we inderdaad ja. uh, met z'n allen samen kunnen genieten van, uh, van de muziek. Ja, nou, zo moet en het zo, ook zijn. Want het is, het is van ons allemaal. Dus dat, ja. dat moeten we ook zeker doen. Ja, zeker. Ja, en, en niet de ene uh, afgunst naar de andere, zeg maar. De, wat, uh, wat het, ja, het is toch in de artiestenwereld is het toch wel een beetje, uh, ja... Grimmig. Ja, weet je, ja, elkaar toch wel een beetje te lijf gaan, zeg maar. En niet zozeer uh, uh, met, met, met, met vuist of zo, maar uh, toch wel met woorden. Ja, klopt, zeker ja, wel. Maar Ik vind dus uh, altijd... Uh, Doe gewoon je eigen ding. En maak ja. de muziek die jij wil maken. Weet je. En doe dat met je hele ziel en zaligheid. Ja. En mensen die dat, die dat tof vinden. Die komen toch wel naar je luisteren. Ja. En mensen die het niet willen horen. Ja, dat is ook prima hè jongens. Iedereen die het niet leuk vindt. Zet het vooral niet aan. Of ga er niet naartoe. Dan heb je er ook geen last van. Nee, inderdaad. En uh, ja, er zijn ook artiesten bij die denken. van, Ik heb één hit gescoord. En dan uh, zijn we er. Ja, dat kan helaas. Maar helaas, dat. Wat het maar zo makkelijk. Ja, maar gaat dat. Ik denk, kijk, wij willen allemaal een hit scoren, daar gaat het niet om. Maar ik kan, als ik voor mezelf kan spreken, mag spreken. Kan ik echt zeggen dat het voor mij persoonlijk, wat ik belangrijk vind, is dat het de muziek maakt die we wil maken. Ja. Dat is commercieel gezien misschien niet altijd de beste keus. Mm. Ik heb ook wel eens mensen in mijn team die zeggen: Nou, maar als je dit zou doen, zou je beter scoren. Ja, dat kan best wel zijn. Nee, maar, maar jij doet wat je je jij. Ja, maar jij doet wat jij leuk vindt en. en, ja. en wat, weet je, daar gaat het om. Ja, en waar ik ja. achter kan staan. Ja, ja, zeker. Je, en dat, dat, is, dat is het belangrijkste waar jij zelf achter staat en wat jij leuk vindt om te doen. En, en, ja. Nou ja, toevallig hebben we laatst Rob De Nijs gehad. Ja, helaas de goede man is niet meer onder ons. Maar weet je, daar kwam het verhaal naar boven van ja, een kleine documentaire waar hij waar dus zei van ja, maar ik heb altijd mijn ding gedaan. En niet wat ja. iedereen, iemand anders wilde. Nou, maar is, zo moet het ook toch? Ja, en, en. Dat is zo belangrijk. Daarom heb je natuurlijk. Hoop, uh, ja, toch wel een hoop hits gescoord. Ja. Alleen, ja, sommige die zijn toch niet. Terwijl het hele goede nummers zijn, maar toch niet. Uh, uh, ja, de top 40 bereikt, zeg maar. Hmm. Ja, of de, of de ja. in ieder geval de top 30, de uh, Nederlandse top 20, uh, noem maar op. Ja. En, en dat is toch wel jammer. Want. Uh, ja. Weet je, het zijn, het zijn nummers die, die, die, die dan toch, uh, ja, nu wel een hit worden. En dan denk ik van, ja, maar dat komt toen, toen toch ook. Jawel, maar aan de andere kant denk ik dan, weet je, of er iets nou in een bepaalde... Ja, ik hou de lijstjes helemaal niet bij, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel hele goede bevriende collega's die dat wel doen. En die dan zeggen, oh, je staat daar, je staat daar. Dan denk ik wel, ja. oh ja, oké okay dan. Uh, maar ik vind, als, al, al, al geniet er één persoon van. Als er één persoon die zegt, ja, nou, dan ik het ben, deem iets, dan is het goed. Ja, dan heb je al wat bereikt inderdaad en uh, weet je, dan is het niet voor niks. Ja, klopt. Precies. Maar goed, jou, uh, voor jou zijn we ook voorlopig uh, nog niet vanaf, denk ik. Nee, dat is wel makkelijk. <laughs> gaat het dus ook niet in gebleken, nee. <laughs> nee. maar goed, uh, ja, kijk, ben je al stiekem uh, er ergens anders mee bezig? Een uh, nieuwe single of uh, ja, ja, in ieder geval wat van de zomer die, uitgekomen? Uh, juni komt de volgende uit, ja. En wanneer komt dat? Juni. juni. Half juni. Ah, Oké, okay. ja, en dat dan... uh, gaat een zomer... uh, zomerplaat uh, worden, neem ik aan. Ja, uh, dat wordt een. Dat is, we zijn nog een beetje aan het stoeien. Ik heb het weer zelf geschreven. Um, en ik ga, ben samen met Hans uh, Albers weer aan het werk daarmee. Of het echt een zomerplaat wordt. Ja, het wordt wel een, een vrolijke melodie. Ja. Maar wel weer. Er zit wel weer een onderliggende boodschap in. Dus uh, ja, ik, we weten het nog niet precies. Maar hij dus komt in de... juni uit en we zijn vol aan het sleutelen. Dus met andere woorden, gewoon uh, Margrethe... Ja, zoals ik muziek maak. Ja, ja, ja, ja, ja. ja precies. Hey Margaretha, ik zou zeggen... Eh, dankjewel voor deze korte conversatie. Jij weer bedankt. En eh, ja, we gaan eh, het nummer inzetten... als jij hem eh, aankondigt. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Dan ga ik je aan natuurlijk nogmaals bedanken... heel veel succes wensen met je programma. Ja, dankjewel. Alle luisteraars, super bedankt en een fijn weekend. En dan hoop ik dat jullie allemaal gaan genieten... van mijn nieuwe single Muziek is de taal. Hey Margrethe, dankjewel en uh, graag tot de volgende single dan. Zeker weten, dankjewel, fijn weekend. Hé, hey, goed weekend. Doei doeg. Doei doeg. Ik kan zo genieten van een melodie. Als instrumenten samen spelen, zo'n heerlijke harmonie. Kan mijn hart toch steeds weer stelen? Een simpele klank kan het verschil maken. Een enkele pink die zette toon. Die instrument kan raken. Zo bijzonder nooit gewoon. De DJ gaat de keren. staat muziek. Muziek is van ons allemaal. Eigenlijk zo uniek Die universele taal. De DJ gaat. Dat was dan? De muziek is. Uh, ja. De muziek is het al, hè? Ja, ja. En dat allemaal gezongen door Margretha. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat is zo. Hé, hey, um, we gaan een plaatje draaien, eigenlijk. Nou ja, plaatje, plaatje, plaatje. Hij was natuurlijk hier uh, laatst, 22 maart, uh, aanwezig in de studio hier bij Zandvoort voor jou. En uh, dat was. Uh, ja, de primeur, zeg maar, uh, van Peter Marnier. Hij is nog niet uitgebracht natuurlijk, maar wij gaan hem, uh, wij gaan hem sowieso wel draaien. En uh, ja, ik zou zeggen, lege ruimte. Het is van de opname van, uh, van Zandvoort voor jou, dus ik zou zeggen, geniet ervan. Peter Marnier en lege ruimte.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 Staat mij niet meer in de weg Ik leef mijn eigen leven Zoals ik het nu doe Wij zijn uit elkaar gedreven Maar God mag weten hoe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 ja, al die Peters. Ja, eh, ja, lege ruimte was dat Peter Manier dus. Um, en uh, ja, we gaan zo nog eventjes, uh, eventjes iemand bellen. En ik zou zeggen, blijf er nog bij, want uh, ja, we hebben nog een uh, kleine, nou oh ja, elf minuten. Dus we gaan nog eventjes uh, lekker uh, muziek draaien met Danny de Glerk en hebben het over uh, salsa. Nee, nee, nee. Met met, ja, met met.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 Dat, dat was onwijs, dat was dat.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 Wat past dan bowie op en sensieve. Danny de Klerk en dat allemaal hier vanaf de tolweg, Tina. En dat allemaal in Zandvoort, natuurlijk, op die 106.9 en DAB 9A. En uh, ja, op internet natuurlijk over, ja, uh, yeah, all the world. Om het maar zo te zeggen. Ja, behalve dan de landen die daarvoor afgesloten zijn, natuurlijk. Maar goed, um, ja, desalniettemin. De We gaan lekker uh, naar een lekker gouden oude van Martin Dans. En die wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En uh, ja. Die wilde graag horen, Martin Doms, dus met A Bye Bye Belinda. Met onze hits. Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk. Kan jouw dag niet meer stuk. Entertainment for you. Blijf er lekker bij, hè. Tot 7 uur. Entertainment for you. Rode, rozen, rode wijn. Kaarslichten wat maneschijn.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 Zie ik wat de sterren doen? Romantiek en veel verzoen. Jij het plotseling heel heet. Nou pak ik je zachtjes beet. Slaap je dus een groot schandaal in die overvolle zaal? Wil je al wel bekende kreeg? Doe nou niet, handjes thuis. Het is al laat, ik moet naar huis.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 Als jij honderd bent, kus die jou nog iets in vent. Bye, bye, Belinda. Come on. De aller, aller, aller, aller beste hits. Allerbeste hits. Allerbeste hits. Yeah. En die, hoor je hier gewoon. Allemaal. Allemaal. Allemaal. Entertainment for you. For you. For you. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Onze tand uit de Jordaan Hoort de wester niet mislaan, Heeft ons verlaten voor de liefde Zo haar koffers ingepakt Ze verliet de grote stad Schrijft nu af en toe wat brieven Ze gaat nu met een cowboy Die lijkt op Lucky Luke, Met laars en een hoed En ja, dat staat hem best wel goed We gaan erheen Nee, niet alleen Maar met z'n tweeën die tante uit Texas De tante uit de Jordaan haalt ons op met paard en wagen. Ze gaf ons allebei een zoen gelijk door naar haar saloon. Ja, dit was tevens het laatste plaatje. Joey, Nicolas en uh, de tante uit Texas. Ja, uh, we gaan alweer naar de klokken van 7 uur toe. Ik zou zeggen, uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En fijn dat u er weer bij was. En, uh, ik hoop u volgende week weer te horen. En dan hebben we een nieuwe. Uh, een ...nieuwe artiest hier in de studio nou, aanwezig. De kanter, Ik zou zeggen... ...geniet van het weekend. Geniet van het weer. En tot dan. Goedjes, bye.